Uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Voor de kust van Thailand en Maleisië... drijft al een week een schip rond met zo'n 350 bootvluchtelingen. Aan boord van het schip zouden de omstandigheden bijzonder slecht zijn. De BBC zegt dat de vluchtelingen op het houten schip al een week ronddrijven... zonder eten en drinken. Al tien mensen zouden zijn overleden en overboord zijn gegooid. Verder vertelden de opvarenden dat de bemanning het schip heeft verlaten... en de motor onklaar heeft gemaakt... Thailand, Maleisië en Indonesië laten de bootvluchtelingen niet toe en geven ook geen hulp. Voor de veerboot van Den Helder naar Texel staan lange wachtrijen. Door een storing kan maar één van de twee boten varen. Rond één uur was de wachttijd opgelopen tot zo'n twee uur. Door de technische problemen staat ook het verkeer in de omgeving vast. De veerbootorganisatie had vanwege het drukke hemelvaartweekend vandaag juist een tweede veerboot ingezet. Bij een brand in een disco in Keulen zijn meerdere gewonden gevallen. Er ontstond een steekvlam toen topless danseressen brandende alcohol schonken op de bar. Sommige bezoekers werden overspoeld met brandende alcohol. Zeker vier twintigers raakten zwaar gewond. De brandweer rukte uit met vijftig hulpvoertuigen om alle slachtoffers te kunnen behandelen. Het vuur was tegen de tijd dat de hulpverleners aankwamen alweer geblust door het personeel. Er is aangifte gedaan tegen de discotheek in Keulen. Er wordt dit weekend gewoon gevoetbald in Spanje. Een Spaanse rechter in Madrid heeft de staking van de Spaanse spelersvakbond verboden. Aanleiding voor de staking was een nieuwe wet van de Spaanse regering... waardoor de tv-rechten voor de wedstrijden collectief verkocht moeten worden. Voorheen deden sommige clubs dat zelf. Spelers werden niet betrokken bij gesprekken over de nieuwe wet... voelden zich buitengesloten en wilden daarom gaan staken. Het weer in het noorden nog wel bewolking, maar ook daar geleidelijk meer zon. Vanavond in het zuiden wat regen, het is maximaal 18 graden. Morgen trekt de regen snel weg en gaat overal de zon geregeld schijnen. Het wordt dan zo'n 16 graden. Dit is de FM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Van de Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Westerlee, 3 kilometer. En op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam bij Hellevoetsluis, ook daar 3 kilometer.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. hem in 2015 al 25 jaar. Live. Met nu de Muziekboulevard. Alle knoppen indrukt, dan krijg je een witje van een paar seconden. Maar goed, we zijn er weer uit. Dit is onze flip, flop en ...the tune van Matchbox. Elke donderdagmiddag tussen 2 en 4. En we hebben nog een uur heerlijke muziek te gaan, dus uh, zet je maar schrap, riemen vast en licht het over. Veel plezier! Good vibrations op. Dit was een hele nobele poging natuurlijk, maar niet helemaal de standaard van Good vibrations. Er waren de, de Beach Boys met Heroes en Villains van de LP Smiley Smile. En we begonnen met de veertiende single van The Golden Earring, Back Home. En pas hun tweede hit. De, eh, pardon, tweede hit. Hun tweede nummer één. De eerste nummer één was Dong Diki Diki Dong. Maar dit was toch wel enkele kwaliteiten beter. Uit 1970, Back Home. En dit is weer uh, een heel andere kwaliteit. Music more, music more, music more, music. Honey, I'll always love you. I promise to always love you. Cause I think the whole world of it you can't change the No, no, no telephone number and you can change your address to De Amerikaanse groep Radio met You Can't Change That en hun belangrijkste lid was Ray Parker Jr. En hij schreef het nummer ook. En daarvoor hadden we The Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy uit 89. En hoe komen ze nou aan die naam? Die hadden ze genomen van de film All The Fine Young Cannibals met Natalie Wood en Robert Wagner. Hier is Cliff. Somewhere over the rainbow. And what a wonderful world, Cliff Richard. En dat nummer is ook opgenomen door, uh, nou, uh, Israel Kamakavi Boole en uh, Asselin Debison. En dan hoor ik je zeggen, ja, dat wist ik al lang al natuurlijk. Maar ik denk, uh, ik deel het toch even. Here is love. uit Nederland van hun derde album True Love, dat heette Anne Maria. En het was ook een hit in Mexico, is niet zo raar. Als je twintig keer Dominicaanse Republiek in een nummer zegt... dan wordt het daar ook een hit natuurlijk. We zijn toe aan de Shadows, The Warlord, hun zoveelste single. Deze keer weer uit 1965, haalde net aan de top 20 En daarna krijgen we de achterkant van het singeltje I Wish... I Could Shimmy Like My Sister Arthur. De werktitel was eigenlijk John's Rocker... En het werd geschreven door John Russell de The Shadows. Dit Paul McCartney en No Other Baby. Het volgende nummer werd onder andere opgenomen door uh, de jonge Donna Summer, door Maywood, Donna, uh, Helen Shapiro, uh, Mud heeft het nummer ook opgenomen, maar wij draaien de originele uitvoering van uh, Connie Francis uit 1959. Lipstick on your collar. MUZIEK Francis and Lipstick on Your Collar, 1959. We zijn toe aan de 3 in 1. En vandaag is dat een, een heel gezin. Een vader, een moeder en een dochter. That yellow dress you wore when we went dancing Sunday nights. Let's smile you'd give me the movies when they dim the lights I've tried. To wash the memory from my brain I can't forget you And that's what love It's true. Onze 3-in-1 bestond uit muziek uit één familie, Joe, Sam en Vicky Brown. De vader Joe had een hit met That's What Love Will Do. Sam Brown had een hit met Stop. En Vicky Brown zong fantastisch mooi Stay With Me Till the Morning. Dat was onze 3-in-1. We gaan uh, luisteren naar uh, Amy Lou Harris uit 1977. To Daddy. mama never seemed to miss the finer things of life if she did she never did say so to daddy she never wanted to be more than mother and a wife if she did she never did say so To make our house a home To make us happy Mama never wanted any more Than what she had If she did, she never did say so to Daddy. He often left her all alone But she didn't mind the staying home If she did, she never did say so Never did say so ZANG EN Lou Harris met To Daddy, geschreven door Dolly Parton. En Amy Lou had het uh, op haar album A Quarter Moon in a Ten Cent Town. Ik had beloofd aan het begin dat we nog even de goede uh, Fats Domino track zouden draaien. Nou, dat gaan we nu doen. A Whole lot of Lovin'. Paul en Mary Ford, Bye Bye Blues. Einde van de uitzending van deze matchbox nummer 26. Uh, volgende week, dan zijn we er even niet. Dat u daar even rekening mee houdt. Dan kunt u uw agenda voor de hele week meteen aanpassen. Volgende week zijn we er even niet. Goed, hebben we dat gedaan. Wensen we u in ieder geval een bijzonder prettig weekend. Nog een fijne dag En uh, tot over twee weken. Toch? Zo is dat. Fijne dag.